We should know that 25 years But please, you do it by moving your dancing feet Well, I dance with you, now. you're dancing with me A black magic woman, a black magic woman I got a black magic wand, she's got me so blind I can't see That's the place where we can be free. I love you, my heart. That's the place where we. Zo, zo. Goedenavond allemaal. Goedenavond lieve vrienden. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Jullie je weg hebben gevonden door de kou en duisternis naar het warme hart van Ruigort. Ik zou zeggen, vind een lekker plekje. Haal nog even snel je laatste drankje bij de bar. Dan gaan we langzaam beginnen met deze nu al legendarische avond. En ik hoor al wat de rinkeltjes hier en daar. Zijn er mensen die rinkeltjes hebben meegenomen? Laat maar even die rinkeltjes horen dan. Oké, okay, oké. Okay. Mocht je niks bij hebben, dan kun je nu nog iets verzinnen. Iets met stokjes en glaasjes. Komt helemaal goed. Oké, okay, lieve. Daar gaan we dan. Ouders en kleinkinderen, maar bovenal vrienden en vriendinnen, welkom in het kloppend hart van de Vrijplaatsen. Welkom in de kerk van Ruigord. We hebben het hart als symbool gekozen omdat we dankbaar zijn dat haven en gemeente ons een warm hart toedragen. Ik snap dat we misschien een beetje een vreemde eend in de bijt zijn, maar zo hard bijten we niet. Wij kwaken. En een beetje kwaken maakt die hele vijver eigenlijk toch wel een stukje gezelliger. Kwaken gaat door. Kwaken gaat door. Welkom allemaal op toch wel deze extreem legendarische avond. Want de toekomst van Ruigot heeft zelden zo'n lange adem gehad. En vanavond gaan we een handtekening zetten... wat eigenlijk maar een heel klein gebaartje is op een papiertje. Maar wat voor ons het fundament is voor de volgende generaties... die al die inspiratie van al die waanzinnige kunstenaars die hier geweest zijn... ...voort mogen zetten voor tenminste 25 jaar. En er is een heel bijzonder clubje mensen... ...wat daar hun stinkende best voor heeft gedaan. Stinkende best. Zweet, bloed, tranen. Ja koffie, thee, Hè? al dat. En deze mensen gaan we allemaal vanavond even uitnodigen, op het podium, om even hun kant van het verhaal, het proces en het belang van Ruiger te vertellen. En de eerste die ik daarvoor wil uitnodigen, is degene die ons al heel lang bijstaat om dit waar te maken. Lieve Marco, aan jou de eer om als eerst het woord te openen. Applaus voor Marco. Iedereen mij begrijpen? Ja. ja. Okay. Nou, allereerst welkom allemaal. Uh, en ik spreek hier niet alleen namens mezelf, maar naar een heel team wat de afgelopen jaren zich voor jullie heeft ingezet. Um, dus ik neem jullie even mee in mijn verhaal uh, en daarna kondig ik onze volgende spreker aan. Um, allereerst uh, wil ik Mira graag. u jullie Mira heel hard bedanken, want Mira heeft mij ooit gevraagd om voorzitter van Ruijgort te worden... Dus Mira, ik, ik kwam hier zelf al vanaf mijn negende, dus ik vond het een hele eer om, waar ik als kind heb gespeeld en velen van jullie ook, me voor mogen inzetten. Um, daar is iets meer tijd in gaan zitten dan ik dacht. Uh, we hebben totaal zes jaar onderhandeld, ik dacht dat we er wel in een halfjaartje uit zouden zijn, uh, maar we staan hier en we hebben iets voor elkaar gekregen wat bijna niemand in Nederland gelukt is. En als we dat contract gaan tekenen, uh, maakt dat het allemaal goed. Al die zweetranen, al die vergaderingen. We hebben er meer dan veertig gehad met de haven en de, en de gemeente. Um, want we hebben een toekomst. Want dit dorp is zo bijzonder... ...dat we allemaal, al die mensen, ons vrijwillig hier met liefde voor inzetten. Het enige wat nog nodig was, om al die anderen ervan overtuigen dat dit dorp zo bijzonder is. En dat bleek nodig... Toen we zes jaar geleden te horen kregen dat de festivals niet meer door mochten gaan en geen grote feesten meer in de kerk uh, mochten houden. Um, dachten we echt. Huh? Ja, waarom dan? Ja, want dan zouden wij de industrie in de weg zitten. En toen dachten we, ja, maar hallo, dat is omgekeerde wereld. Wij waren er al. En de industrie kwam later. Einde van Ruighoort, nee, echt nooit. We hebben een team geformeerd met juridische adviseurs, heel veel politici die ons geholpen hebben... in mee te denken van hoe kan je dat nou voor elkaar krijgen? En we blijken veel meer vrienden te hebben dan we dachten. Maar ja, dan heb je te maken met ambtenaren. Um, daar ga ik straks ook iets moois over zeggen hoor. Um, maar die zeggen dan, ja dat is beleid. Want dat kan allemaal niet. Ja en voor de ambtenaren is beleid, maar voor ruige orde gaat het om je leven... Dus we hadden echt zoiets van, we gaan hiervoor strijden... en we gaan al die ambtenaren laten zien van dat, ja, beleid is één... maar het gaat om leven, om het leven vieren. En ik denk dat dat ons wel gelukt is. Um, we hebben iedereen uitgenodigd om naar Ruigoort te komen, Ruigoort te laten zien. En langzaamaan veranderde iedereen van, ja, het best lastig toch, oh... maar dit is geweldig, waarom was ik hier nog nooit vaker geweest? Wat gebeurt er allemaal? zo wil ik leven... Dus iedereen die hier kwam is een beetje verliefd geworden op het dorp. En dat is echt aan jullie allemaal te danken hoe je je afgelopen jaren hebt ingezet. Met positiviteit, met heel veel moois te laten zien van het dorp... heb je al die harten weten te veroveren. Maar dat weten je nog niet. Daarna zijn we heel veel gaan praten. Echt heel veel gaan praten en heel veel luisteren. En langzaam kwamen we dichterbij, zochten we oplossingen... Um, zodat Ruigoord kan blijven doen wat het doet... En de industrie ook kan doen wat het doet. Want dat is echt uniek in Nederland. Dat hebben we voor elkaar gekregen. En dat is ook een mooi voorbeeld voor andere steden. Het kan dus wel. Hè? Bijvoorbeeld, we hebben de haven van Moerdijk hier laatst op, uh, op bezoek gehad. Die zag ook zo, nou, blijkbaar hebben we ook een toekomst. En we hadden die toverformule nodig om dat te doen. Want aan de ene kant wilden wij alles. En de haven zei, ja, alles is wat veel. Maar wat dan wel? Hoe doen we dat dan? En die toverformule hebben we gevonden. We hebben juristen, specialisten gevraagd. En na vijf jaar met elkaar praten kwam het verlossende woord, het kan wel. En hoe dat is, dat moet je maar in de stukken lezen. Maar juridisch gezien hebben wij ook een beetje wetgeving gemaakt... en zijn mijn voorbeeld voor heel Nederland geworden, hoe het wel kan. Want als een overheid in haar volk gelooft, zoals jullie doen... en echt zegt van, hé, hey, we zien wat jullie doen... dan is er echt heel veel mogelijk... En we raden ook iedereen aan in Nederland, wie kijkt ermee, ik weet het niet... om tegen je overheid te zeggen van, ik heb een idee, ik geloof erin... en ik ga je laten zien dat het wel kan. In plaats van, ja, het is lastig, want er is beleid. Nee, het kan wel. Je moet wel een sterk geloof hebben en een uithoudingsvermogen en zes jaar de tijd. Maar dan lukt het. En doe dat vanuit liefde. Heel veel, we, vroeger, zoals zeg maar, rond de e-wisseling, streden we hier. Uh, we hadden ons ingegraven, uh, we hadden vijanden... Nee, zeiden we, we gaan het anders doen. Als eerste hebben we het EFOS, de terminal hiernaast, uitgenodigd. van... Nou, laten we eens kijken van elkaar wat we van kunnen leren. We hebben ambtenaren uitgenodigd, we hebben de haven uitgenodigd, we hebben nu een nieuwjaarsdiner met z'n allen. Zodat we ook begrijpen wat de onzekerheid bij de ander is en wat onze onzekerheid is. En doordat we dat zo open hebben besproken met z'n allen, hebben we een hele nieuwe soort politiek ook uitgevonden. Van met elkaar praten, elkaar geloven en uiteindelijk elkaar dus ook vertrouwen. En je ziet wat dat voor resultaat heeft. Ik wil bij deze en ook alle gemeenteraadsleden, wethouders, gedeputeerden die de afgelopen jaren hier te gast zijn geweest bedanken voor dat geloof in ons. En eentje wil ik toch even in het bijzonder bedanken, dat is Hester. Want we hebben hier burgemeesters gehad, we hebben wethouders gehad, maar uiteindelijk is Hester, die hete aardappel die Ruigoort was, die ging van de ene naar de andere wethouder, heeft ze aangepakt en zegt ik ga het gewoon regelen. En daar zijn we. En Hester krijgt straks na mij het woord om te vertellen hoe ze dat gedaan heeft. Maar dat soort mensen heb je dus nodig die ze... ja. Je hebt dus iemand nodig die in je gelooft en dan komt het allemaal goed. En ook koen, de directeur van de haven, waarvan wij altijd dachten: ja, dat is een directeur van zo'n grote instelling, blijkt ook een mens te zijn. En die zag toen we met hem gingen praten, hij smolt en hij zei: ja, ja. Weet je wat, wat dacht je van een 25 jarige huurcontract, want wat jullie doen is echt heel bijzonder. En dat toont lef. En dankjewel Koen dat je dat lef heeft getoond en ons hebt geholpen. Ja. En ik sta hier nu namens het onderhandelsteam, maar het is natuurlijk niet alleen ik die dat geweest ben. Ik ga ook een aantal andere noemen, mensen noemen die hier aan geholpen hebben. Allereerst onze waardige opponent, dat zou ik zo zomaar noemen. We hebben heel veel mensen bij de gemeente gesproken, die ik toch even voor noem. Allereerst Marijn. Marijn is, die noemen wij altijd de ambtenaar van de afdeling oplossingen, ja. um... die uh, samen met zijn collega Saskia het uh, plan gemaakt hebben, wat is aangenomen door het college, het ruimtelijk kader, waardoor echt beschreven staat wat wij de komende jaren willen niet mogen. Alexander, hij is er niet, maar uh, dank hem, hij heeft ons geholpen met hoe ga je nou met allemaal ambtenaren om. Net als Joek de afdeling Vrije Ruimte, dat is de afdeling bij de gemeente die dus vrijplaatsen helpt. Die heeft ons ontzettend geholpen. En er waren heel veel ambtenaren, dat mag ik toch wel zeggen, ook al wil je het niet horen, die ons stiekem zeiden, ik hoop dat het jullie lukt. Ook al zei het college van het is lastig, ze waren echt, hoopten echt dat Ruijgoed blijft bestaan. Ze komen hier ook vaak, maar het zijn ambtenaren, dus ze zijn heel trouw aan het college en konden dat natuurlijk nooit openlijk zeggen. En dan de haven, die voor ons inderdaad destijds de gevreesde haven, blijkt een haven te zijn die ons heel leuk blijkt te vinden. Nou, en dat is een eye-opener geweest. En één iemand die daar echt verantwoordelijk was is Francis. Echt... Francis is onze accountmanager, maar Francis, ik wil, dat nie, ik wil je account niet meer zijn. Wij zijn vanaf nu gewoon vrienden, je bent welkom op Ruijgoort. Ik heb begrepen dat je zelfs vanmiddag bent langsgekomen om oliebollen te brengen. Dat werd zeer gewaardeerd. Um, hetzelfde met Sanne, jouw collega uh, jurist, die staat hier ook ergens in de zaal. Die heeft geholpen met het contract. Um, en de vele medewerkers die hier dagelijks in de buurt rondlopen, die ons gewoon helpen de boel mooi te houden. Helpen met het groen onderhoud, met de straat. We merken dat iedereen nu op een hele andere manier naar ons kijkt en dat hebben we samen mooi voor elkaar gekregen. Dus wij hopen samen met de haven op een hele mooie toekomst, 25 jaar, dat jullie hier je feestjes organiseren, je barbecues. Je bent van harte welkom. Applausje voor de haven. Ja. En dan ons eigen team. Um, allereerst Pallas. Ja. Die met al haar ervaring ons geleerd heeft om redelijk te zijn. Nou, dat heeft wel geholpen. Ruben, natuurlijk. Ja. Kijk, Ruben wil gewoon als de feesten maar doorgaan. En elke keer weer. En regel nou die contracten, die achter ons broeken aan. Het is gelukt. En dan degene die mij nachtenlang af en toe wakker hield, maar terecht. Isis. Ja. En zij is namens al die atelier atelierhouders echt heel kritisch geweest op, ja, maar dit moet erin en dat moet in het contract. En heel veel daarvan is ook gebeurd. Tot vannacht en toen zeiden we allemaal, en nu is het mooi geweest, en toen hebben we het getekend. Uh, dan een aantal mensen uit het bestuur. Dikke als eerste, die heeft ontzettend geholpen. Dik heeft in het begin van de onderhandelingen de eerste loodjes gelegd en die zijn daarna opengenomen. De andere, bijvoorbeeld door Karin, die staat erachter. Karen is niet alleen bestuurder, maar ook gewoon een verdomd goede jurist. Dus die heeft ons heel erg geholpen met tekst te formuleren. Um, en dan toch iemand die op de achtergrond heel erg geholpen, maar zonder hier weer niet staan. Onze Rob. Ja. ja. Rob kan zinnen formuleren die ik niet eens kan bedenken. Dus dat is en toe heel mooi. En dan één iemand in het bijzonder. En uh, persoonlijk wil ik daar echt het allerhardste applaus voor... Die man heeft ons al 40 jaar bijgestaan. Hij was bij de vorige contractonderhandelingen. Wij waren hier niet zonder Luc Hamer. Ja. Uh, en dan, ik hou even op mijn naam noemen, want er zijn nog heel veel mensen die ons geholpen hebben. We hebben heel veel juridische adviseurs. Die gaan we allemaal persoonlijk nog een keer bedanken. Maar gaan ervan vanuit dat er tientallen mensen op de achtergrond zoveel van ons hielden dat ze gratis al hun expertise ter beschikking hebben gesteld aan Ruigoord. Oud-burgemeesters, wethouders, juristen, politici. Um, zonder hun was waren we hier niet. Um, en dan een persoonlijke nood. Um, want jullie weten misschien niet wat mijn motivatie was om mij zo ontzettend hard in te zetten voor dit dorp. Nou, dat zal ik jullie verklappen. Mijn verre voorouders kwamen uit Bresaap. Weet jullie waar dat is? Bresaap bestaat niet meer. Dat is een dorp wat ooit tussen... Beverwijk en uh, Velseninlag. En dat heeft plaats moeten maken voor de haven. 200 jaar geleden werd het Noordzeekanaal ge gegraven. En daar was een, wat heette toen, een heerlijkheid. Nou, zo naam weer het toch wel, werk, wel wonen. Dus voor mij is het een beetje, nou ik zou het geen wraak noemen, maar een goedmakertje dat ik mij nu heb kunnen inzetten om een keer wel een dorp te behouden, ook al wel de Haafiets. Ik dank alle mensen voor hun steun afgelopen tijd. We gaan nog heel veel dingen doen. Ik blijf nog een half jaar jullie voorzitter. En daarna neemt Iris het over. Die wil ik vast introduceren. Misschien Iris, kan je even je hand opsteken? Iris, ja. Maar ik blijf voorlopig nog even jullie adviseren. Want ook al is er een contract, moeten er moeten nog heel veel dingen geregeld worden. Maar in de zomer gaan we het stokje overdragen. Uh, en gaan we, ga, ik wat, ga ik een ander dorpje redden, denk ik. Ja? Dus dank jullie wel. Met deze woorden wil ik graag het woord geven aan Hester om namens de gemeente wat te zeggen. Dankjewel. Dankjewel Marco voor de prachtige woorden en dank voor de waardering. Uh, zoals altijd, ik ja, moet waarschijnlijk iets hoger, ik ben wat langer denk ik. Ja. <laughs> ja, als ik hier zo die zaal in kijk, het is zo fijn om hier te zijn. Ik vertelde ook net, elke keer als ik uh, in Ruigoord kom, het is zo'n warm welkom. Je wordt op zo zo'n fijne manier ontvangen. Dus helemaal in het einde van het jaar, het is zo mooi dat we vanavond kunnen tekenen. Dus dat, uh, dat uh, doet me echt goed. Um... Ja, natuurlijk wil ik ook wat zeggen over de deal die we straks gaan bezegelen. Maar ik wil toch nog even, als jullie het mij toestaan, toch even in sneltrijfvaart terugblikken. Want het Ruigeoord, dat was ooit een eiland. En weet je, soms denk ik dat Ruigeoord nog wel steeds een beetje een eiland is. Maar wel een cultureel eiland. Maar wel een eiland met de vaste, sterke verbinding met het vasteland. In de 19e eeuw startte men met het bouwen van het eiland Ruigeoord. En de inpoldering die gepaard ging met de aanleg van het Noordzeekanaalgebied, Marco refereerde daar al aan, maakte een einde aan het eilandenstatus. En het klinkt jammer, maar dat bracht in die tijd Ruigoort wel veel voorspoed. Er gingen mensen wonen, er gingen mensen werken, er werd een echt dorp eh, kwam. Er. Denk aan nou, deze kerk, die moedig uit de vlakke polder omhoog steekt. En natuurlijk ook een kroeg. En je kon hier naar school, je kon later hier ook geld opnemen, maar een riolering of een gasleiding, nee ho maar, het was wel heel primitief. En dat vind ik ook best wel mijn partijgenoot, uh, Joop den L. die had in de jaren zestig maar weinig op met Ruigoord. En want het moest maar industrieel haventerrein worden, het moest gewoon industrie worden. Ja, ook helden, ja, die van mij uh, uh, in ieder geval maken wel eens een foutje, zullen we maar zeggen kan ik nu wel zeggen. O, ja, oké, okay. maar slo, toen Sloop dreigde bood een paar helden dapper weerstand. En uh, ik moet ook altijd denken, het is een soort, ik hield altijd erg van Asterix en Obelix. Het is een soort Gallisch dorpje in het uh, Romeinse Rijk. Een paar bewoners en een pastoor verzetten zich, zochten samenwerking met krakers. En ruighoort was dus eigenlijk nooit van God los. Naast de Almachtige werden ze bijgestaan door de artistieke grondleggers van het moderne Ruigoord. Het gaat over Ilan de van der Vliet en Gerben Hellinga, Hans Plomp, Theo Klei en Rudo Stokvis. Die laatste drie zijn ons helaas de afgelopen jaren ontvallen. En Wilma? Wilna? Wilna Molenaar, Petra... Jullie weten dat natuurlijk allemaal veel beter. Dus, maar ik wilde toch even noemen de aantal namen. Ook Hennetjes. Ja, oh, dat, dat moeten we even goed naar kijken in de geschiedschrijving. Ook dat wel de, de vrouwen ook worden genoemd. Daar ben ik helemaal mee? Uh, en, oh ja, en ja, in die periode die volgde, was natuurlijk een, een periode van culturele bloei. En ja, eind jaren negentig uh, veranderde Ruigoort nog in een waar fort, compleet met tunnels en boomhutten, En uh, maar bestendig... oh <tie> het Het bestendig Welse status als oudste en culturele vrijplaats van Nederland. Ja, een toevluchtsoord voor kunstenaars, dromers en, vri en vrijdenks. En het Koninkrijk van de Scharrelmens, dat vond ik wel een mooie uitdrukking. En het is, ik had het er net ook al even over, niet alleen een vrijplaats, zeg maar, voor Amsterdam heel belangrijk. Maar Ruighoort is in de hele wereld gewoon bekend. En dat vind ik wel heel bijzonder. Uh, maar, ligging in het havengebied uh, zorgde wel voor knellende belangen. En dat is dus ook uh, waarom we hier vanavond ook staan haven en vrijhaven, landjuweel en waterstof, He, de energietransitie natuurlijk voor de haven, klimaattransitie en culturele traditie, portemonnee versus atelier, het is, ook portemonnee. is het de macht van de sterkste of zouden beide misschien ook naast elkaar kunnen bestaan? In de prachtige documentaire Kosmisch Lek van Peter daar laat die spanning ook mooi zien en het zijn verschillende belangen in verschillende werelden en nou, ja, in die wereld bevind ik mij natuurlijk ook. En de ambtelijke en juridische realiteit staan soms ver af van de vrije geesten en culturele expressie. Maar ja, wat ondenkbaar leek, gebeurde toch. Partijen gingen zich inleven, kregen oog voor elkaars perspectief en zochten naar gemeenschappelijke belangen en naar manieren om samen verder te komen. Maar Marco refereerde net al even aan, ik kreeg dat dossier op mijn bureau en ik denk ja, zo ontzettend belangrijk om dit op te lossen. Ik zeg ook steeds, ik hou van ingewikkelde dingen. Ik los ook, ik ben wat dat betreft wel heel pragmatisch. Maar dat betekende ook wel in onze gesprekken, dat kun je ook wel een beetje zien in ik document dat het soms ook wel botst en knelt. Maar als je maar eerlijk bent dat iedereen echt een beetje moest meebewegen, want anders dan kom je nergens. En dat hebben we volgens mij heel goed gedaan de afgelopen tijd. Ja, uh, we zagen dus ook twee jaar geleden die oplossing. We hebben toen gezeten en uiteindelijk is het vandaag wordt er getekend en hebben we lange weg bewandeld maar is volgens mij iedereen ook heel erg tevreden hierover um, en we kunnen zorgen dat wordt een unieke plek blijft een plek van cultuur en bezinning ja een gebied ook waar de economie de duurzame economie de zal Koen straks ook wat over zeggen want dat vinden we natuurlijk ook belangrijk dat dat ook een toekomst krijgt het uitverseren van fossiele brandstoffen nou, dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk ja, en ook de rafelrand die Amsterdam ook zo Amsterdams maakt. En een plek die ook tegenwicht biedt aan de op oprukkende commercie en eenvormigheid. En wij vinden ook, en ik spreek ook echt namens het hele college, ruighoord hoort bij de stad. We hebben we al eens gezegd. Ja. En we hebben, ik zeg wel eens vaker, ruighoord zit in het DNA van Amsterdam. Hoort gewoon bij Amsterdam. Uh, ja, ik wil ook nog wel danken aan uh, de complimenten, maar ik geef het straks ook door aan voor het havenbedrijf en ook uh, aan de mensen van Ruigoord. Dus zonder jullie inzet en de bereidheid ook de belangen van de ander ook te herkennen en te erkennen, anders was het niet gelukt. En ook nog bedanken aan de provincie, ook het vertrouwen van de provincie dat de complexe puzzel die we hier gelegd hebben in handen lag bij de gemeente, bij het havenbedrijf en Ruigoord, dat we dat hebben meegekregen. Ja, het was niet makkelijk, maar we zijn er. En uh, hier staat niet alleen een hele tevreden wethouder, maar hier staat ook een gelukkig mens. En ik voel me stiekem toch ook een heel klein beetje ruig hoor. En ik draag je de ketting ook met heel uh, veel zin. Dank jullie wel. Bedankt en dan wil ik nu heel graag het woord geven aan uh, Koen Overtoom, directeur van Poorten van Amsterdam of Havenbedrijf Amsterdam in Normaal Nederlands. Ja, het is uh, heel bijzonder om hier te staan en ik moet zeggen, ik vind de Aankleding echt schitterend. En nou, iedereen bedankt die dat zo mooi gedaan heeft. En uh, eergisteren zei uh, Francis, die zei, Goh kun je een beetje feestelijke kleding aandoen? <lacht> en ik voel me echt underdressed. Uh, ik ga binnenkort iets kopen dat als ik volgende keer hier met Kerst of zo ben. <lacht> Dankjewel. Maar ik, moest, ik kwam uit Rotterdam en gisteravond dacht ik, oh, oh ik wil nog langs huis. Uh, maar ja, die blues heb ik dus niet kunnen ophalen. Maar die zou hier ook niet zijn opgevallen. Of tenminste wel zijn opgevallen, omdat die nog steeds best saai is. Um, het leuke is dat ik Marco al echt wel langere tijd ken. Marco, ik denk dat het zo'n twintig jaar geleden dat jij raadslist was. Toen was ik nog niet, of, ik nog niet algemeen directeur, maar commercieel directeur. Uh, en dan heb je heel veel te maken met best ingewikkelde zaken, dat hadden we toen ook al. En een van de zaken die wij toen uh, daarna wel hebben gezegd, is dat wij eigenlijk als zijn, zeggen wij, wij willen eigenlijk snel uitfasueren van fossiel. En dus wij hebben als een van de eerste havens gezegd wij stoppen in 2016, wij zeggen we stoppen in 2030 met kolen. Uh, en dat gaan we ook doen en dat gaan we ook realiseren. En we hebben eigenlijk nu hetzelfde gezegd over olieterminals in 2050. Want kijk, soms lijkt het wel alsof een haven uh, tegenover ruig wordt of tegenover een stad, maar een haven is niets meer dan het faciliteren wat een stad wil. He, dus als een stad bepaalde dingen wil, wat wij dan doen, is wij faciliteren dat. En Hester zei dat al over waterstof. Nou, wij zijn naar waterstof aan het kijken. Wij zijn nu bezig, hier niet zo heel ver vandaan, voor een hoogspanningstation, wat nodig is voor de haven, maar ook voor de stad. Want als er geen hoogspanningsstation heb je geen elektriciteit en heb je geen stroom. En wat dan in die discussies die, we, die wij dan hebben, en nou Marco ligt een, een tipje van de sluier op dat jullie ook ingewikkelde discussies hebben gehad. Dan zit je met een partij, in, de, in ons gewoon met Tenet... En dan kan je alle risico's benoemen. Je kan dus die 5% risico's, die, nou, die er gewoon zijn, die kun je helemaal tot in, de, in, in, in lengte kan je die willen uittekenen. Uh, maar dat is op een gegeven moment gaat het over vertrouwen. Vertrouw ik Tenet dat ze het goede gaan doen. En vertrouw Tenet dat wij het goede gaan doen. En dan kom je uiteindelijk in oplossingen. En als je dat niet doet, dan komt er geen hoogspanningsstation En dan hebben wij gewoon geen elektriciteit wat toch redelijk primair is. Nou, Hesse sprak ook al wat mooie woorden over... Uh, kijk, Ruighoort heeft echt een ziel. En dat, dat is gewoon mooi, omdat je merkt hier dat er gewoon heel veel gebeurd is in het verleden. Hier hebben heel veel mensen gewoond, hier is heel veel nou, besproken. En voor mij is Ruighoort, als ik naar Ruighoort ga, dan is het echt onthaasten. Dan merk ik gewoon, de wereld staat even stil, het is hier rustig. En we hebben, jaarlijks hebben wij een diner... Bij Michael in de salon. En dan, dan, dan voelt het alsof je echt in het hier en nu bent. Dat je niet gehaast bent, maar dat je in het hier en nu bent. En Hester zei net over dat internationale. Het was heel mooi. Wij eh, waren, ik denk, een jaar of toen leefde Ebert van der Laan nog. En wat wij altijd doen, is dat als er weer een nieuw college is... dan gaan wij met eh, de burgemeesters en wethouders om ook die haven te laten zien. Dan laten we alles zien. En wij kwamen ook uit bij Rijghoord. En ik weet nog goed dat Eberhard van der Laan uitstapte... en wij stapten uit bij Ruighoort... om ook Eberhard Ruighoort te laten zien. En daar kwam een Mercedes... met Duits kenteken... en die uh, stapte uit... en nou, die stond bij Eberhard... en die zei... Where is the city of Ruighoort? <laughs> en wij zei... Nou... die he is hier. Ik hoop dat het nooit... een city wordt, Marco... want ik denk... En daar zit af en toe ook wel onze discussies. Ik denk dat wat jullie hebben, dat het succes soms zo groot kan zijn dat er zoveel mensen komen dat de speciale ervan afgaat. Dus dat is af en toe wat ik jullie toewens, is dat dit een plek blijft met tijd. het onthaaste. En, en, en niet juist de gehaaste evenementen met veel mensen... En ik ben er dan van overtuigd dat wij nog hele lange tijd uh, in hele goede samenwerking met elkaar hele mooie dingen kunnen doen. En ik dank jullie allemaal. Dankjewel Koen. En dan wil ik nu graag een groot applaus voor Isis. Allemaal. Beste aanwezigen, dit is het moment waarop wij al die tijd gewacht hebben. De bezegeling van ons bestaansrecht en wel voor de komende 25 jaar. Allereerst wil ik graag een hartelijk applaus voor alle ruigorders, Hester noemde er net al een paar, zonder wie wij vanavond niet zouden staan. Zij hebben dit dorp mogelijk gemaakt. En deze overeenkomst is een unieke samenwerking tussen Stichting Ruigort, bij, het bijbehorende onhandelteam, de haven en niet te vergeten de gemeente Amsterdam. Die op de achtergrond een hele belangrijke rol van betekenis heeft gespeeld. Na vele jaren van alle handen overleggen tussen tientallen betrokkenen kunnen we eindelijk stellen dat de basis voor de komende 25 jaar is gelegd. Zoals we weten begonnen de eerste verkenningen maar liefst zes jaar geleden en ik kan jullie vertellen dat de laatste mails van het onderhandelteam afgelopen nacht nog zelfs over en weer gingen. Letterlijk, dag en nacht is er gewerkt aan de eindsprint die we moesten trekken om vandaag te kunnen gaan tekenen. Is wordt hier nog mee de vrijplaats die het voorheen was en dat is het natuurlijk sinds de legalisatie niet meer helemaal. Net als toen moeten ook nu offers geleverd worden om te mogen blijven bestaan volgens de steeds strenger wordende regelgeving, zowel in zijn algemeenheid als in het bijzonder in de industriële omgeving waarbinnen wij ons bevinden. Dus wat is dan precies gewonnen? Dat is natuurlijk tijd, want 25 jaar, dat is niet zomaar wat. Eindelijk kan er weer vooruit gekeken worden naar de toekomst. Komende vanuit de periode waarbij we ons iedere vijf jaar moesten afvragen of er nog eens vijf jaar bij zouden komen, is deze zekerheid enorm belangrijk. Belangrijk voor het onderhoud en de verduurzaming van het gasgoed. Belangrijk voor de makers die we durven te investeren in hun werkruimtes. En natuurlijk belangrijk voor de vele bezoekers en sympathisanten, voor wie ruigort een vaste waarde vertegenwoordigt in hun belevingswereld. Want de materiële energietransitie mag dan enorme invloed hebben op de bewegingsvrijheid binnen Ruighoort. De existentiële energietransitie, die al sinds jaar en dag binnen Ruighoort gaande is, heeft minstens zo'n grote invloed op de wereld buiten Ruighoort. Het is een onmetelijke en daardoor ongrijpbare energie, met hierdoor een magisch karakter. Het is niet de energie die apparaten en voertuigen bedient, maar het is de energie van de mensen. En zolang er geen plek is waar deze energietransitie tastbaarder gemaakt kan worden dan in Ruigoord, zijn alle betrokkenen die de instandhouding van het huidige Ruigoord mogelijk maken vaandeldragers van historisch erfgoed dat ze gelijk niet kent. APPLAUS Nogmaals heel veel dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het verwezenlijken van dit bijzondere historische moment. Natuurlijk Marco als voorzitter van Stichting Ruigert. Maar zoals hij net ook al zei, zeker niet in de laatste plaats voor Luc Hamer als juridisch penvoerder van Ruigert. En dan is hiermee nu het grote moment aangebroken. Mag ik uitnodigen Marco, voorzitter van Ruigord, Stichting Ruigord, penningmeester Peter van der Wel en Koen Overtoom als tekenaars van het contract. We gaan het aan tafel doen. Dus de contracten worden nu aan tafel getekend met elkaar... Kleine handtekeningen, maar onmetelijk groot gewaar. En na vanavond is niets minder waar. Arm in arm, hier in de kerk, we proosten met elkaar. Daar gaan we dan, een mooi akkoord, nog 25 jaar. Arm in arm, hier in de kerk, wij proosten met elkaar.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 Jaar. arm in arm, arm hier in de, de kerk. kerk, wij proosten Osten met elkaar, elkaar. dan gaan we dan een mooi akkoord nog, nog verder. Ooit schreef in de jaren negentig hij schreef het voor Rob van Toer uh, en het is een heel mooi lied het werd opeens ons lijflied en uh, ik heb het ooit eens mogen zingen op een andere feestelijke bijeenkomst helaas heb ik het niet ingestudeerd dus ik weet niet de akkoorden dus ik doe het gewoon a cappella wie het nog weet wie het nog herinnert zing alsjeblieft mee Er ligt in dat heel kleine Holland een dorp wat nog net overleeft. Want het scheelde nu huis maar een haartje. Of het werd van de landkaart geveegd. Een zware stelletje dromers, wat zoekers naar rood-groen en paars. Die vonden er de plek van hun dromen. Ja, dat zijn de kunstenaars. Dennis, ja! Ruigort, oh Ruigort Schoonste, schoonste plekje op aard Je stinkt soms naar de mobiel oil Maar je blijft de moeite waard Daarbuiten is de grote wereld De red race die raast er voort Men is er op zoek naar expansie en heeft nooit van Ruighoort gehoord. Maar toch heb je ook daar van die vrienden. Van die zoekers naar rood, groen en paars. Die weten dat plekje te vinden. Ja, dat zijn de kunstenaars. Ruighoort, oh Ruighoort. Schoonste, schoonste plekje op haar. Je stinkt soms naar de mobiel oil, maar je blijft de moeite waard. Wat is zo bijzonder in ruig dat zijn niet de kikkers in de sloot, dat is niet het uitzicht op Westpoort of het meertje met al dat bloot. Nee, dat is toch de geest van die dromers. Van die zoekers naar rood, groen en paars. Dat stelletje prettig gestoorde. Ja dat zijn de kunstenaars. Ruig hortel, ruig hort. Schoonste, schoonste plekje op aard. Je stinkt soms naar de mobiel ort. Maar je blijft de moeite waard. En toch is er dat heel kleine dorpje waar iedereen het over heeft. Dat dorp dat stinkt naar de mobiel, maar waar Amsterdam voor beeft. Eerst waren er krakers en dromers en zoekers naar rood, groen en paars. Ze waren allemaal prettig gestoord. En lapte heel veel aan hun laars. Ik zit fout, maniak ruig. Oorto, ruig, oor. Schoonste, schoonste plek, je hoort. Je stinkt soms naar de mobiel Maar je blijft de moeite waard. Maar of het nu komt door die lucht daar. Of het zoeken naar rood, groen en paars. De bouwers. Oh shit, ik doe het fout. Ik doe gewoon een stukje opnieuw. Eerst waren er krakers en dromers. En zoekers naar rood, groen en paars. Ze waren allemaal prettig gestoord. En lapten heel veel aan hun laars. Maar of het nu komt door die lucht daar. Of het zoeken naar rood, groen en paars. De bouwers van dat ruige oord Zijn nu allemaal... Kunstenaars, ruig hoort ruichwort. schoonste, schoonste plekje op haar. Je stinkt soms naar de op, maar je blijft de moeite waar. Ja, je blijft de moeite waar. Uh, voor de volgende 25 jaar zal ik het instuderen met de akkoorden erbij. <laughs> Dankjewel. Dat was dus van Niels Hamel, geschreven in de jaren 90, volgens mij. Misschien zelfs jaren 80 voor Rob van Toer. <lacht>